Nieuwsuur maakt ook bekend dat het aantal vreemdelingen... dat Nederland aantoonbaar heeft verlaten... in de tweede helft van vorig jaar met ruim 10 is gedaald... ten opzichte van 2010. De daling is opvallend, omdat in het gedoogakkoord juist is afgesproken... dat het terugkeer- en uitzetbeleid wordt geïntensiveerd. Duizenden landarbeiders in Honduras hebben land bezet... vanwege een ruzie met grootgrondbezitters en de overheid...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 Het motormerk Ducati wordt overgenomen door de Duitse autofabrikant Audi. Audi zou 860 miljoen euro betalen voor de overname. De autofabrikant wil hiermee de concurrentie aangaan met BMW... dat als enige Duitse merk ook motoren bouwt. Ducati is met 42.000 motoren per jaar een relatief kleine producent. Het weer, enkele buien, het is een graad of zes. Vanochtend bewolkt en lokaal nog een bui. Vanmiddag in het hele land meer buien met kans op onweer. En het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Tell me can you see, see the walls through me, cause I could a love so crazy, oh so easy to ignore. En ze, dat is dan in dit geval een tweetal. Chery hebben net een tweede album afgeleverd onder de titel Something. Hoewel net, dat is ook al uh, in januari gebeurd. Althans, in de Verenigde Staten en in uh, Engeland en Nederland... moet het nog allemaal uh, uitkomen, als we eruit uitkomen. Maar ja, ik liet je het in ieder geval horen, want de muziek is interessant genoeg. Ze hebben in het verleden al uh, ruime aandacht gekregen... via de Nederlandse Radio met hun liedje Bruises. En Chery hoorde je nu met het mm, nummer van dat album Something. Een liedje onder de titel Ghost Tonight... Welkom bij de derde uur van de dag. Het anders hier op de Vara. Bij de Vara op Radio 1 met over een uh, klein half uurtje aandacht... voor het leukste uitsprekers met koppen van de afgelopen zaterdag. Het cabaretgedeelte en ook twee muzikale bijdragen. Je hoort sowieso een liedje van Bertolf die verschillende liedjes daar zong. En ook Henk Westbroek was daar te gast. En die zingt een bijzondere versie van het nummer... De Noorduitgang. Dit is ook een bijzondere uitvoering van Somebody That I Used To Know...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 You didn't have to cut me off Make all like it never happened and that we were nothing ...op moeten oefenen voordat ze dit op zender lieten horen. Het was namelijk de gepostman die je hoorde met Somebody That I Used To Know... ...ken je ongetwijfeld van Gauthier en de uitvoering die ik je liet horen... ...die werd 11 november jongsleden live uitgezonden... ...in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. Postman dus met Somebody That I Used To Know... ...Nederlandse popmuziek, Nederlandse popmuziek vanavond ook in... Hedion en Zwolle, want daar is het optreden van de net. like a My dreams when I froze CD uit van deze Amsterdamse band, die al bijna 40 jaar bij elkaar is. Malpensa is de naam van het album. En op dat album Man on the Wire. Dat is dan ook de nieuwe single geworden voor de Nits. En de band is vanavond dus te zien in Zwolle, in Hedon. Mal, begint het? Something that I'm watching means a lot to me. Something that I'm watching. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. Something that I'm watching. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. taken by the wave, taken by the wave, don't know how it got there, probably taken by the wave, taken by the wave, off of someone's shoulder, or out of someone's grave, Ooh. off of some to harm me, my duty is to know, there's something, something that, I'm that I'm watching, means a lot to me, there's something that I'm watching. It's a broken banjo bobbing on the dark-infested sea. It's a broken banjo bobbing on the dark-infested sea. Dennis Cohen met de nummer van zijn meest recente album Old Ideas... Hoort ...het nummer Banjo... En die Leonard Cohen, ja, 77 jaar oud, gaat een wereldtournee doen. En die zal die beginnen in Gent op een hele mooie locatie, namelijk het Sint-Pietersplein. Ja, dat heb je ook in Gent, inderdaad, het Sint-Pietersplein. Daar zal hij vijf concerten geven. Aanvankelijk was was de bedoeling om uh, lang niet zoveel concerten te geven... maar uh, de aanvraag voor die kaarten die was enorm... En zodoende heeft men dus besloten om maar liefst vijf concerten te geven. Alleen dat van zaterdag 18 augustus daar zijn nog kaarten voor te krijgen. Zondag 12, dinsdag 14, woensdag, 15, vrijdag, 17 en zaterdag 18 augustus op het Sint-Pietersplein in Gent. Dat optreden van Leonard Cohen. En vervolgens als dat gedaan is, dan gaat hij naar Nederland toe om ook op een andere. Locatie, ook inmiddels een historisch locatie, een concert te geven, namelijk uh, in het Olympisch Stadion voor maar liefst uh, 13.000 man. <lacht> Lennart Cohen dus, uh, gaan we zien. <lacht> Bij de Old Ideas Tool. Dit is de Vara op Radio 1. De nacht klinkt anders. Je hoort juist uh, banjo van Lennart Cohen. Hier is nog meer banjo muziek. With Homesley Tom. And this is the Stones. This is from Sticky Fingers. Can't you hear me knocking? Mentaal. Uit Sticky Fingers 1971. Je hoorde de Stones met Can't You Hear Me Knocking op de Conga's Rocky Dijon. De saxofoon werd bespeeld door Bobby Kees en op de gitaren in het begin Keith Richard en aan het eind Mick Taylor. Can't You Hear Me Knocking zo dadelijk het leuks uit is met koppen... met muzikale intermezzos van Bertolf. Hij zingt Burning Bushes en Henk Westbroek... met een hele speciale versie van nooduitgang. Er zijn de columns van Wim Daniels en Martijn Konings... en er is cabaret met onder andere Dolph Jansen. Maar ik laat je eerst iets horen, iets nieuws. Hoe vervond ik met een groot orkest... Hoeveel van ik With Orchestra, dat is de titel van de CD die net is uitgekomen in België. En daarvan de single Aldaar Happiness. Gelukkig is het vandaag zaterdag de 14e. Gisteren was het vrijdag de 13e, de ongeluksdag. Een combinatie van het ongeluksgetal 13 en een vrijdag. En uh, waarom vrijdag? Een van de verklaringen is dat vrijdag de dag is waarop Jezus werd gekruisigd. En het is ook mogelijk dat de vrijdagen een kwade naam hebben gekregen... omdat op die dag door de Romeinen doodvonnissen werden voltrokken. Het is extra vreed om iemand terecht te stellen op een vrijdag... want dat is vlak voor het weekend. En dat is extra kloten. Een maandag was wat me menselijker geweest... En ik ben niet heel erg bijgelovig, maar op vrijdag de 13e ben ik wel ietsje voorzichtiger. Ik zoek het gevaar niet op en ik ga het onheil niet over mijzelf afroepen. En sommige mensen doen dat wel. Bij het dierenasiel bij mij in de buurt krijg je korting als je op vrijdag de 13e een zwarte kat koopt. En ik ben niet bijgelovig, maar als je op vrijdag de 13e een zwarte kat koopt uit het asiel, dan vraag je om moeilijkheden. Die vangt geen muizen, maar pist gewoon je hele huis onder. En als je geluk hebt, pist die een keer toevallige muis omver, maar dat is het. En nog zoiets. De evangelische omroep heeft spijt van het uitzenden van de Grote Jezusquiz. Het programma richtte zich te veel op de humoristische kant... en daarmee werd een grens overschreden. De Grote Jezusquiz stelde bekende Nederlanders vragen over hun kennis van Pasen en Jezus. De quiz werd gepresenteerd door... Klaas van Kruistum. Ik verzin het niet. De Grote Jezusquiz laten presenteren door iemand die Klaas van Kruistum heet. En dan maar bidden dat het niet grappig wordt. Als ik in de gids zou lezen vanavond de Grote Jezusquiz met Klaas van Kruistum... zou ik denken, dat wordt lachen. Als Jezus was geboren in de Jordaan heette die waarschijnlijk Klaas van Kruistum. En als de namen van de EO-presentatoren overeenkomen met hun bezigheden... krijg ik ook opeens een heel kinky beeld van het seksleven van Andries Knevel. Klaas van Kruistum en de grote Jezus-show is vragen om moeilijkheden. En wat dacht je van deze? In Brazilië heeft een acteur zich per ongeluk echt opgehangen... tijdens een toneelstuk ter gelegenheid van Pasen. De acteur speelde de Bijbelscène waarin Judas Iscariot zichzelf ophangt... en koos het verkeerde touw. Zijn mede-acteurs waren enkele minuten in de veronderstelling... dat hij zijn rol bijzonder goed speelde. Enkele minuten. Je mag hopen dat ze na de voorstelling niet vergeten zijn... om Jezus van het kruis te halen. Als je zelf zogenaamd probeert op te hangen, dan zoek je het ongeluk op. En het is wel een groot compliment voor de acteur. Zijn collega's vinden hem blijkbaar zo goed dat ze niet door hadden dat hij echt stikte. Hij is een briljant acteur dus. Trouwens, hoe kijkt Wesley Snyder straks naar zijn vrouw Jolante op het witte doek in haar eerste grote Hollywoodfilm? Jolante speelt daarin de vrouw van Hollywoodster Mark Wahlberg. Een film over criminaliteit, seks en geweld. Wesley denkt straks, goh, kan Jolante nou zo briljant acteren of wordt ze nu gewoon echt uitgewoond door Mark Wahlberg? <lacht> Wesley had haar nooit naar Hollywood moeten laten gaan. Dan roep je het onheil over jezelf af, hij ziet haar nooit meer terug. Jolanta vertoont een zeer duidelijk opwaarts zuigend patroon. Ze ging van baas B naar Jan Smit en toen naar Wesley Snyder. Steeds een treetje hoger en straks heeft ze met Hollywoodster Mark Wahlberg. Wesley zal zijn hele leven aan Jolanta blijven denken. En niet omdat ze zo fantastisch was, maar vooral omdat hij ja, haar gezicht op zijn buik heeft getatoeëerd. Ook niet echt een inzending voor het beste idee van Nederland. De foto van je vriendin op je dat weer is vragen om moeilijkheden. Dan weet je zeker dat het niet goed gaat. Nog een voorbeeld. Nick of Simon van het zangduo Nick en Simon... is expres op vrijdag de 13e getrouwd. Dat, dat, ik snap dat niet. Neemt u, neemt u Nick of Simon tot uw wettige echtgenoot? En ze heeft ja gezegd. Dat is vragen. Die zitten over een jaar met hun echtscheiding bij Natasja Vroger in het programma. Het is gewoon allemaal zo dom. Ik kan nog uren doorgaan over mensen die de narigheid over zichzelf afroepen. Maar daar is helaas geen tijd voor. Ik wil u alleen duidelijk maken dat een ongelukje in een klein hoekje kan zitten. Dus mijn tip... Laat je vrouw nooit naar Hollywood vertrekken. Hang jezelf niet voor de gein op. Koop geen zwarte kat op vrijdag de 13e. Trouw niet met Nick of Simon. En noem je kind nooit Klaas van Kruistem. Pas goed op jezelf, niet alleen op vrijdag de 13e, maar ook altijd eigenlijk. Dank u wel.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 you feel much better if we all don't look your way. You keep your head, keep your head to yourself. Tell me would you ever shredder. Turn a blind eye to your mistakes. Would it make you feel much better if we all just look the other way?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 Everybody's smiling, but the forecast aren't all sunny. You've got to learn to enjoy, learn to prepare, to get you through heavy weather. Here, look at you. Here, look at you. op marktplaats komt staatssecretaris Henk Bleker, wie kent hem niet, vandaag met een lijst van dieren die legaal verhandeld mag worden. Uh, dieren die niet op de lijst staan zijn dus verboden en daar mag niet in gehandeld worden, ik leg het uit. Hier aan tafel aangeschoven vet uh, van der Klauw en Hans Turksteen bij de dierenhandelaar. Ah, handelaren, handelaren, dat klinkt meteen zo negatief, uh, Dolph. Hoe, hoe zou u het zelf willen noemen dan? Dealer. Dealer, oké, okay, de u bent bij de dealer dealer. Uh, waar zijn jullie vooral actief, meneer Turksteen? Uh, ik ben actief, uh, sportschool, uh, slaapkamer natuurlijk. Uh, niet elke avond, maar wel geregeld, zal ik maar zeggen. Uh, kijk, mijn vrouw die kan niet klaarkomen, dus... Uh... Oké, okay, uh, wat ik bedoelde is eigenlijk waar jullie actief zijn als het gaat om de dierenhandel. Marktplaats. Marktplaats. Ja. Uh, en, en, en, en, en wat voor dieren moet ik dan denken? Weet ik veel weet, ik, hoe moet ik dat dan weten? Hoezo weet u dat niet? Ik weet nog niet wat voor dieren jij moet denken. Uh, ik ben geen acupuncturist. <lacht> Sorry? Nou, hij bedoelt paragnost. Jij bedoelt met die gedachten, toch? Ja, met die gedachten en die spelen, ja. nou, Hoe moet ik dat nou weten? Welk hij denkt? Misschien denkt hij wel aan een stokstaartje, weet ik veel. Oké, okay, probeer even terug... Uh, een stokstaartje is prima. Ik wil, ik wil een stokstaartje. Oké, okay, nou dan stuur je even een mailtje naar ons van... Hallo, ik wil een stokstaartje op die en die termijn. En je doet er even een foto bij. Klaar is Kees. Is dat een fotootje van mezelf? Nee, van een stokstaartje natuurlijk. Anders staan we dadelijk met een bergheid voor de deur. Dat is ook niet de bedoeling. Ja. Je dacht toch aan een stokstaartje of niet? Oké. Okay. En. En waar halen jullie dan een stokstaartje vandaan? Uh, ligt aan de termijn. Als je bij het termijn twee weken of langer hebt ingevuld, dan gaan we hem halen. Dan gaan Hans en ik naar Afrika. Dan gaan we ook echt met z'n tweeën op safari. Hey, stel, ik heb morgen een stokstaartje nodig. Dan gaan we naar Artis. Ja. Hey, vorige week heb ik nog voor iemand uh, met spoed een pelikaan geregeld. Ja, die had alleen geveer meer Hans. En waarom had hij geen veren meer? Die heb ik aan zijn kop door het hek heen getrokken. Ja. En waarom heeft iemand met spoed een pelikaan nodig, als ik vragen mag? Pelikaan is bijna altijd een vrijgezellig feestje. Ja. Ja, als ik een multje krijg met pelikaan, dan denk ik, oh dan gaat er weer eentje trouwen. Oh. Oké, okay, en kan ik bij jullie ook bijvoorbeeld een olifant bestellen? Kan, maar mag ik eens vragen? Is het voor een vrijgezellig feestje? Want dan kun je beter een pelikaan pakken, Dolph. Want met, met een olifant, je komt nergens binnen, joh. Je komt geen groeg meer in. Nou, een pelikaan wel. Die zet je gewoon in een paraplubak. Je drinkt je botteltje en je neemt de pelikaan weer mee je bent zelf buiten. Nou, vanaf drie tientjes heb jij een pelikaan, uh, Dolph. Ja, dan heb je wel een kale, want ik moet hem wel door het hek intrekken. Maar zeg je van, hé, hey, ik heb geen haast, ik heb hem pas over een half jaar nodig. Ja, ander verhaal, dan sta je in oktober met een hele mooie witte pelikaan te zwaaien vlak voor je bruiloft. Nou, ik wens jullie beiden heel veel succes. Uh, wat gaan we nu doen? Uh, we hebben nog één bestelling. Er zit op dit moment een roze flamingo achter in de auto. Dat is een feestje. Maar u zegt net: een vrijgezellen feestje altijd perikaan. Dat is homo homohuwelijk. Uh. Gedaan. Ik wist wel wie de dader was, maar geef nooit vrienden aan. Oeh, ik kom graag op bezoek.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 Ik ben hier al te lang. steeds lopen. Ik zeg geen ja, ik zeg geen ik laat altijd alles open. Voor mij geen vaste groen, voor mij geen vaste baan. Zolang jij niet vermaalt, wint ik me nergens aan. NRC Handelsblad had donderdag als kop boven een artikel... ...hij is een fucking leugenaar. Maar van fucking waren de U en de C vervangen door een sterretje. Dat gebeurde ook in het artikel zelf. Dat ging over de twee kandidaten voor de burgemeestersverkiezing in Londen... ...van wie Boris Johnson, de zittende burgemeester, die wil worden herkozen... ...zijn tegenkandidaat had uitgescholden voor een fucking leugenaar. Ook daarin stond fucking dus niet verluid, maar met een sterretje erin. Het ging om een citaat van een uitspraak. En als je spreekt zeg je natuurlijk niet F-sterretje King, maar gewoon fucking. Hoewel je het bij Engelsen, net als bij Amerikanen, nooit zeker weet. Die kunnen in plaats van oh my god soms ook oh my gosh zeggen. Boris Johnson schijnt echt wel degelijk voluit fucking liar te hebben gezegd. Tot drie keer toe zelfs. Maar waarom gebruikte de NRC dan het sterretje... De schrijver A. Maria schreef de eu van Neuken ooit als een o met een omloop. en tegen een bakvis zei hij vervolgens dat het ging om een Vins balspel. Maar hij maakte een grapje, maar NRC niet. Tot voor kort schreef NRC fucking voluit, zoals bij een bericht over een concert van Madonna... waarvoor 100 fucking 85 euro moest worden neergeteld... en zoals bij het verslag vorig jaar van de uitreiking van het gouden kalf... toen de prijswinnaar zijn prijs een fucking go gouden kalf noemde. NRC noteerde toen in een citaat zonder 'fucking'. In 1948 verscheen het geruchtmakende boek The Naked and the Death van de Amerikaanse schrijver Norman Mailer. Mailer wilde er fuck in opnemen, maar dat zou in die tijd te veel problemen hebben gegeven. Daarom werd er fug van gemaakt, F-U-G. Toen Mailer geruime tijd later een filmactrice ontmoette, zei deze... 'Oh, jij bent die man die het woord fuck niet kan spellen. In Engelse woordenboeken werd Fuck pas opgenomen in 1965. In Amerika verscheen in 1969 nog een woordenboek in twee versies. Eentje waarin Fuck wel stond en een gereformeerde versie, een soort NRC-editie, waarin het niet stond. Cola en Cola Light. De vertaling van fucking in het Nederlands is kloot of kleren... maar fucking behoort inmiddels ook zelf tot de Nederlandse woordenschat. Net als de variant fucking, dat weer lijkt op het Nederlandse fokken... dat waarschijnlijk ook aan de basis heeft gestaan van het Engelse fuck. Vandaar ook de mop over onze vroegere minister van buitenlandse zaken... Jozef Luns, die op de vraag van John F. Kennedy... wat voor hobby's hij had, antwoordde, I fuck horses. <lacht> Waarop Kennedy vroeg, Paarden? En Luns zei, yes, paarden. En dan gebruiken we in het Nederlands soms ook nog What the Fuck. Die uitroep is prominent aanwezig in het Spaans-Engelse-Nederlandse nummer... Loka People van DJ Zac Noel dat vorig jaar de grote zomerhit was. De tekst ervan werd ingesproken door Esther Sarita uit Helmond... die in Spanje in een bar was gaan werken en toevallig in contact kwam met Zac Noel. In het nummer zegt Esther herhaaldelijk What the Fuck... maar dan met een Helmondse uitspraak, alsof het een directe vertaling is van het Helmondse... Moet je hier nou eens kijken. Moet je hier nou eens kijken. What the fuck. Ook Fucker Duck is inmiddels in het Nederlands doorgedrongen als uitroep van verwondering, terwijl de oorspronkelijke Fucker fuck iemand op een schip was die voor het gevogelde aan boord moest zorgen. Wat er nu precies met de NRC aan de hand is, heb ik gisteren via Twitter vernomen van de journaliste zelf die het artikel had geschreven. De kop met daarin het fucking sterretje was van de eindredactie, maar zij zelf had het sterretje in het artikel gebruikt bij Fucking, want, zo twitter ze, het stijlboek van de NRC schrijft voor terughoudend te zijn met vloeken. Ja, ik kan me voorstellen dat je als krant geen journalisten wilt hebben... die gaan schrijven die klerenlijers die de kredietcrisis hebben veroorzaakt, enzovoort. Maar als de Londense burgemeester een tegenstrever een fucking leugenaar noemt... ligt dat toch anders? Ga je dan niet zelf liegen als je fucking censureert? Nou ja, ik vond het verder een mooi artikel. So what the fuck. <applaus>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 Kuis de versie van uh, Fuck You van Lily Allen... wel op een hele creatieve manier <laughs> gekuist. Ik vind het wel leuk gedaan, inderdaad. Lily Allen dus van een paar jaar geleden. Daarvoor hoorde je de column van Wim Daniels uitgesproken... afgelopen zaterdag een spekers met Kopper. En uit hetzelfde spekers met kopper hoorde je Henk Westbroek... met een nooduitgang... Er was het cabaret van uh, Dolph Jansen. Met onder andere Dolf Jansen Bertolof. Die zong Burning Bushes. En we begonnen dit rondje het Leuks uit Spekers met Koppen. Van de afgelopen week met de column van Martijn Koning. Aanstaande zaterdag een nieuwe aflevering van Spekers met Koppen. Met als muzikale gast Miss Montreal. Down on Say, sir, do you gotta lie? And if you do, then Toes, the frozen city starts to glow and Ik denk er niet bij jezelf van een leuke plaat van uh, Miss Montreal. Nee, het is wel een leuke plaat. <laughs> maar deze leuke plaat is uh, van uh, Regina Specter, die ik je liet horen. Onder de titel Don't Leave Me, kita Kitepa. begint je te gaan voordat het nieuws aankomt. En dan hoor je daarna uit laatste uur van de nacht. Ging anders hier bij de vader op Radio 1. Ja. Dit wordt Gabriel Rios. En El Raton. Si dan moet hij naar de politie. Als iemand zich de noche brinca la verja, verkeert, de su casa, a ver si puede fugarse allá, sin que ya lo pueda ver. verkeert, no tan pronto está de fiesta, si iemand zich verkeert, dan moet hij en serio, mi amigo. Oye, que lío se, se va a formar. Cuando su gatita sepa, y es tan simple la razón: que el que a su gata le cuenta, el que a su gata le cuenta.